Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen... Gemeenten hebben condolianse geopend... ...en festiviteiten versoberd. In Vleuten is een stille tocht gehouden voor twee kinderen... ...die zijn omgekomen bij de vliegramp. Hilversum heeft de deuren van een kerk opengezet voor rouwenden. En op sociale media wordt bijna iedere gebruiker wel geconfronteerd... ...met vrienden of familieleden die mensen kennen die in het ramptoestel zaten. Ook laten veel mensen hun medeleven blijken... ...door bijvoorbeeld de profielfoto te vervangen door een zwart vlak. Duitsland en Rusland hebben afgesproken dat er een goed onafhankelijk onderzoek moet komen naar de ramp met het Maleisische vliegtuig. De Duitse bondskanselier Merkel en de Russische president Poetin spraken elkaar telefonisch over de ramp. Ze zijn het er volgens woordvoerders van beide landen ook over eens dat er snel vredesonderhandelingen moeten beginnen om de crisis in Oost-Oekraïne te beëindigen. De politie is tevreden over het verloop van de Vierdaagse van Nijmegen. Op de slotavond werden dertien mensen aangehouden. Ze waren dronken, hadden drugs bij zich, hadden iets gestolen of ze hadden agenten beledigd. Ernstige zaken zijn er volgens de politie niet gebeurd. De slotdag van de Vierdaagse had vanwege het neerstorten van het vliegtuig in Oekraïne een sober karakter. Om acht uur werd in de binnenstad van Nijmegen een minuut stilte gehouden. In Nederland beleeft een tropische dag. Alle weerstations meten temperaturen van boven de 30 graden. Behalve in Vlissingen, daar blijft de officiële temperatuur steken op 28,4 graden. Het warmst was het in Hoek van Holland met 36,5 graden. Festivals en evenementen raden bezoekers aan zich goed in te smeren en voldoende water mee te nemen. De weersvoorspelling, flink veel zon en flink heet met 30 tot 35 graden dus. Maar ook enkele wolkensluiers, ook op het strand is het tropisch warm. In het zuidwesten kan een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Vanavond nog lang warm, maar in het zuiden en westen is er kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen minder heet, met wolken, wat zon en enkele onweersbuien. Dit was het NOS-journal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 ...van de derde laatste uur van Zandvoort op zaterdag bij ZFM. Ja, dat is heel van de Rada Michael Wilder. Uiteraard weer muziek uit de jaren tachtig. Dat was Kimmy, Kimmy, Kimmy. Wat gaan wij in het derde uur allemaal doen, Albert Jan? Uiteraard luisteraars rond de klok van half vijf het dier van de week. En we hebben er één in de herhaling. En die is, wordt nodig, moet hij uit huis geplaatst worden. Daar, tenminste, uit het land En een eigen thuis vinden. En dan hebben we het over het Dikkie... Uh, rond de klok van kwart voor vijf voor de liefhebbers het gedicht van de week. En het heeft alles te maken over liefhebben. Het is meer een samenwerking tussen... Uh, even kijken... Uh een bekend liedje en een stukje van mij. Dus het is een beetje een samenvoeging van het een en het ander. Dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf, het gedicht van de week. Alles in het thema van Liefhebben. Uiteraard volgen we voor u nog even de Tour de France, de 14e etappe. Ze zijn momenteel op 48 kilometer van de finish, deze 14e etappe. En op een kleine drie minuten achterstand rijdt de gele trui. En we kijken ook nog als we even tijd hebben naar het British Open in Liverpool, het major golf toernooi. waar helaas geen Nederlander meer aan deelneemt. we gaan even kijken hoe het, uh, de zaak verloopt... op deze derde moving day, zoals dat genoemd wordt. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur... uw, zender af, uw radio af te stemmen op uw lokale zender ZFM. Ja, waar je nou ook bent, hè, op het strand of Ach. gewoon lekker thuis. Het maakt allemaal niet uit. En de derde en laatste uur staat ook in het teken van de Tour de France. De Tour de France, die volg ik nu al vele jaren. Met een transistor op het strand. Met Theo Koma, mijn oor. Zo rolde ik de zomer door. Radio -tour klonk toen al door het hele land. Jan Janse won toen in Parijs. Die pakte daar de eerste prijs. Het was genieten van de kneten en die en van jouw biezoete melk. De plof van post niet te verslaan, hadden de gele trui weer aan. En Theo Komers zat weer achter op de motor door eindappen te verslaan. De to de France, de tijd van mijn leven, gekluisterd aan mijn radio, de strijd van Joob en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 De ploeg van Post niet te verslaan, er de gele trui weer aan. En Theo komen ze weer achter op de motor, de eindappen te verslaan. De the We'll Met nog ruim 4 kilometer te rijden. To de Frans. de tijd voor mijn leven. Dat ik dan ginds boven die bergen? Die duizend koppen gemeente die staan. Doe maar joh, doe maar joh, doe maar joh, doe maar joh. Na nu aan toe. Als hij niet door zijn wiel draagt, als hij niet de plotzingen krijgt, dan gaat hij deze koning op een stap op zijn naam. Wat een verwinder weer hè, voor deze drie sroeven. Volgens kreeg je meer dan drie minuten jorden met de Tour de France. Een hete zomer met ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. En hier is The Association en Windy... Speciaal voor collega Ruud Jansen. Dit moet ook wel zijn, hè. Het origineel van die association, Jordan, de single Windy. Ja, we gaan nog eens even kijken naar de Tour de France, Golf... en misschien nog wel ander nieuws. Daarvoor schakelen we over naar Studio 2. Daar zit collega Vos. Allereerst even de veertiende etappe van de Tour de France. En wel de etappe van uh, Grenoble naar Rizou... met twee uh, behoorlijke klimmetjes, waarvan ze nu met een, uh, een klim bezig zijn... Ze zijn inmiddels op 48 kilometer van de finish aangekomen en de gele trui uh, rijdt ongeveer op een drie minuten achterstand. Dat, dat klinkt niet veel, maar het is een behoorlijke klim die ze nu moeten rijden, behoorlijke kool. Dus uh, we kijken hoe, dat, hoe zich dat gaat ontwikkelen. En we hadden het al eerder over, het uh, Golf, het British Open, uh, zonder Nederlandse deelname inmiddels... We verlieten u bij uh, dat twee uh, mensen op kop stonden, twee spelers... en wel McIlroy en Ricky Fowler allebei op min 12. Nou, de, gezin, de, de venijn zat hem toch in de staart... want uh, Rory McIlroy uh, staat nu op hole 16 en heeft, uh, staat nu op min 15... Gevolgd door Ricky Fowler en uh, Sergio Garcia, beide op min 10. En die staan ook allemaal op, op 16. Dus dat wordt nog een spannende dag morgen. De, de final day van het British Open. Ook dat gaan we natuurlijk morgenmiddag voor u volgen. Wij hebben zin in zonnige muziek. Hier is José Feliciano. Een van de grote race van That's dit moment. Dat was de single van Nico Vins en M.I. Rund. Het is vijf minuten voor half vijf geworden. Gaan ze een beetje al op naar het dier van de week. Hè, Albertje? Maar eerst nog eventjes een uh, ander bericht. Ja, en in de maand augustus. Niet alleen de historische Grand Prix uh, wordt een groot e groots evenement. Maar ook op 16 en 17 augustus. Want dan hebben we het over de ENECO Luchterduinen Race. Op 16 en 17 augustus organiseert de watersportvereniging Zandvoort de tweedaagse van Zandvoort. Naar dit jaarlijkse terugkerende tweedaagse zeilevenement kijkt heel Katamaran Zeilen Nederland weer naar uit. Op zaterdag 16 augustus wordt de Eneco Luchterduinenrace gevaren. Een lange afstandsrace voor Katamarans van Zandvoort via Noordwijk naar Katwijk, richting de NAM 22 Boei en vervolgens weer terug naar Zandvoort. Gemeten langs een rechte lijn is dat een afstand van circa 50 kilometer. De race is zowel geschikt voor wedstrijdzeilers als voor recreanten. De beveiliging van het gehele traject is weer in handen van de KNRM en reddingsbrigades van Katwijk, Noordwijk en Zandvoort. Dan zondag 17 augustus organiseert de Watersportvereniging Zandvoort. Korte baanwedstrijden voor de kust van de Zandvoort. Deelnemers kunnen zich nog inschrijven via Regatta Office 2014 apenstaatje wvzandvoort.nl. Dat zal ik even herhalen. Regatta Office 2014 apenstaatje wvzandvoort.nl. Een heerlijk. Een geweldig spektakel dat weekend op 16 en 17 augustus. Dus een heerlijk watersportevenement. De Eneco Luchterduinen Race. Gezorgd vast, door de Watersporters, zet het vast in de agenda. Ja, zo is het door de Watersportvereniging hier in Zalvoort. Wat een mooi evenement. Genieten met z'n allen van, natuurlijk. En genieten doen we ook zo op deze zaterdagmiddag van heel veel mooie muziek vanuit de radio. Hier is Beverly Craven en Promise Me. You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 Het is alweer een oud singeltje hoor, want het komt uit mijn singeltijden. Ja, ik heb hem nog op vinyl, deze van Beverly Graven. You're the promise me. En daarmee is precies half vijf geworden. tijd voor het dier van de week. Ja, en hij is in herhaling, want wij hadden hem vorige week ook al. En hij luistert naar de naam Dickie. En Dickie is een leuke en lieve kater die een beetje de kat uit de boom wil kijken, wat mensen betreft. Inmiddels is hij al eigenlijk alweer een beetje te lang in het asiel. En hij is hij best een beetje gek op aandacht. Ook lekker kriebelen vindt hij stiekem heerlijk. Hij is gevonden op straat en is nooit een eigenaar gevonden. Dikkie kan het prima vinden met soortgenootjes, maar kinderen vindt hij te druk. Hij ligt graag buiten in het zonnetje en houdt van een rustige omgeving. Heeft hij zo'n te huis? ...met een tuin, zodat hij uh, lekker naar buiten kan. Kom dan eens langs om kennis met hem te maken met deze lieve Dikkie. En Dickie verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemeland... ...kees op straat 5, te Zandvoort. De telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of kijk ook even op www.dierenthuiskennemeland.nl. En het Dierenthuis is geopend van 11 tot 4 uur... ...van maandag tot en met zaterdag. En hier is Club Nouveau en Lino Mee. I Yeah. yeah. Twee keer in één programma. Moet kunnen toch, hè? Voor een keertje. Ja, ze maken heel veel muziek. Uh, Deze Miami Samenzien. samen met Chloe en Stefan Jorden, de Bad Boys. En uh, van de ene Bad Boy gaan we over naar de andere Bad Boy. <lacht> <lacht> <lacht> Hoe is het daar, Robert, John? Uh, hier, lekker cool. Ja, lekker cool, hè? <lacht> <lacht> het was, ik was er net even buiten, maar. Uh, pff, no. Zo, we waren even in de keuken. Ja. En... Nou, dan word je gekookt. Goed. Ja, ik heb nog even een uh, muzikale nieuwtje, eigenlijk. even... Uh, en dat heeft alles te maken met Jazz in Zandvoort. En Jazz in Zandvoort heeft zijn nieuwe programmering voor het komende seizoen gepresenteerd. Na de zomer gaat namelijk op 14 september het 14, alweer het 14e seizoen, u hoort het goed, van de concertenreeks Jazz in Zandvoort van start. Wederom is het de organisatie gelukt een geweldig programma samen te stellen. De opening is niemand minder dan de Amerikaanse zangeres Marjorie Barnes. Daarna volgen nog negen concerten in de thuishaven De Krocht. Herminio Durlo, Gretje Kouveld, Superb Voices... Martijn van Ittersum, Frits Landersbergen... Deborah J. Carter, Ark van Rooyen en de Italiaan Max Jonata. Zijn de andere gasten die komend jazzseizoen te gast zullen zijn. Liefhebbers van jazz kunnen per gastrolis reserveren... of voor 100 euro een passepartout nemen voor alle 10 concerten. Alle informatie en uh, de, de jazzagenda zijn terug te vinden op de website. Namelijk www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Dat wat betreft uh, Jazz in Zandvoort. Ja, we hebben het al uh, eerder in de programma gezegd. Maar het is wel belangrijk hoor. Let op. Want CFM heeft vanaf nu een eigen app. App, app, app. App, app, app. Yes, ja, te downloaden op je telefoon via de Play Store of de App Store. Tik ZFM in en uh, je komt vanzelf bij de CFM-app. Kies voor het zwart-witte logo en uh, je wordt op de hoogte gehaald... van alle nieuwtjes van je eigen omroep, CFM. dat was Jocelyn Brown in Somebody Else's Sky. Inmiddels kwart voor vijf voor de tijd voor het gedicht van de week met Albert-Jan. Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Maar als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat van, van binnen een beetje blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik.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 Wat moet ik zonder jou? Het zijn vier kleine woordjes. En al maakt me dat een beetje bang. Ik heb je lief. Vier jarige tijden lang. Voel het heel vaak als je opstaat. Of na een zomerse bui. Ik word al week bij de gedachte. Jij. Die loopt in mijn lievelingstrui. Het is mijn hand die jij plots vastpakt. Als ik domweg naast jou fiets. Het komt ook... Dat is nou het gekke, zelfs door helemaal niets. Wat moet ik zonder jou? Het zijn vier hele kleine woordjes. En het maakt dat je een beetje bang. Ik heb je lief, alle jaar tijden lang. Ik proef het tijdens ons zoenen, of als je plotseling lacht. Ik zie het in vallende sterren, na heftig vrijen in de nacht. Het is die tinteling, dat briesje, dat maakt jou helemaal voor mij. Ik denk als ik jou zo zou zien lopen, hé, hey, er gaat een engeltje voorbij. Eén van mijn mooiste dromen is oud te worden met z'n twee. Dat die maar uit mag komen. Ik heb je lief, zelfs na de AOW. Ik heb je lief, wat moet ik zonder jou? Het zijn vier hele kleine woordjes. En al maakt me dat een beetje bang, ik heb je lief. Duizend Zandvoortse zomers lang. Dat was hem weer, het mooie gedicht van de week bij CFM. Ik heb je lief.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 En dat was Santana in Holborn. We kunnen nog een klein stukje van dfs FCS draaien. Hier is de finest! maar een heel klein stukje van deze geweldige single van uh, de SOS Band. Je hoorde de fijnest. Het zit er alweer op, Albert-Jan. Ja, nog even twee berichten. De Tour de France, de 14e etappe... ...na de zo'n Knoping, met nog 11,4 kilometer te gaan... ...en de gele trui op uh, een, nog geen 40 seconden achterstand... ...zal ook deze 14e etappe wellicht in een massasprint eindigen. Dan nog even, ja, toch wel even ver verbluffend nieuws van, uh, vanaf uh, Engeland... ...en dan heb ik het over de Britse Open... McElroy stond op een gegeven moment was de leider op min 15. Hij maakte een bogey en ging dus naar min 14. Maar hij revancheerde zich op de laatste hole van de dag. Op deze derde moving day, om het zo maar te zeggen. Maakt hij nog weer een eagle op de hole 18. Dus hij is overall leader. Gaat hij de laatste dag in met een stand van min 16 gevolgd. Op min 10 door uh, uh, Rory. Door uh, uh, de, Amerikaan, de Amerikaan. Ricky Fowler. En uh, Sergio Garcia. Beloof toch om een spannende dag te worden morgen hier, daar in Engeland. Oké, okay, nou, morgen zijn wij er ook weer. Ook dan weer tussen 2 en 5 met Zandvoort op zondag. Hele fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Dag. Tot, tot, morgen. tot morgen. Doei Doei doei.